...van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Informateur Opstelte denkt dat het nieuwe kabinet kort na Prinsjesdag aantreedt. Hij denkt nog maximaal twee weken nodig te hebben voor de onderhandelingen. Dat is langer dan hij eerder dacht... De informateur verwachtte begin deze maand dat de onderhandelingen pakweg drie weken zouden duren. En deze week was de derde week. Volgens opstelten zijn de onderhandelaars van CDA, VVD en PVV een eind op streek. Hij is optimistisch over de kans op succes, maar een garantie is er niet, zei hij. Volgens hem zijn er nog wel een paar hobbels te nemen. Hij benadrukte dat de onderhandelingen de teksten nog moeten worden voorgelegd aan de fracties en het Centraal Planbureau. En dat zorgvuldigheid tijd kost. Binnen Defensie is vooral bij de officiersopleidingen sprake van wangedrag en pesten. Staat in een rapport dat minister van Middelkoop naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De onderzoekers hebben zes militaire instituten bekeken. Volgens hen zijn de omgangsvormen en de sfeer in het algemeen positief... maar zijn er ook specifieke kenmerken die ongewenst gedrag in hand kunnen werken. De negenjarige Katja, die vorig jaar door haar vader werd meegenomen naar Amerika... moet zo snel mogelijk terugkeren naar Nederland heeft een Amerikaanse rechter bepaald die daarmee een eerder vonnis bevestigde. Volgens de rechter is er sprake van ontvoering... en moet Katja snel terug naar haar moeder in Nederland. De Amerikaanse vader nam zijn dochter vorig jaar mei mee vanaf een schoolplein in Ede. Roken wordt duurder. Naar verluidt wil het dimensionerende kabinet de accijns op een pakje sigaretten met 25 cent verhogen. Verder wil het besparen op salarissen van ambtenaren en op de toeslag voor kinderopvang. Vandaag weet het kabinet het eens over de begroting voor volgend jaar. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over 3,2 miljard aan bezuinigingen. Het weer. Steeds meer opklaringen, plaatselijk nog wel een enkele lichte bui. Morgen stevige buien met kans op onweer. tot maximaal 19 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zandvoort en zomerhits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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ik denk nou, laten we dat maar eventjes gelijk goed doen. Met de nieuwe Hagenaar en Albrecht. Won't let you down. Wat een fijne clubplaats, zeg. Ongelooflijk. Hé hey, Pascal, dat is gelijk eventjes uh, swingen hier in de studio, hè? Kom, dat is, kom. Ik wou zeggen, dus is inderdaad even gelijk swingen hier ook. Ongelofelijk, hé. Hey. <laughs> Normaal zeggen we de voetjes van de vloer hier. Nou ja, dat, uh, dat kun je wel zeggen. De tafel, die ligt ze wat om hier. Hé, hey, maar uh, leuk dat je weer luistert. naar drie uur lang zie je het. Keier door je speakers. En ja, wat gaat deze uitzending brengen? Nou ja, we hebben natuurlijk onze vaste Twitter-rubriek. Tweet it or beat it. Wat hebben we nog meer? Nou, we hebben een hele hoop hete nieuwtjes uh, meegenomen deze uitzending. En ja, wat dacht je van al die lekkere platen? Zit er een winactie in vandaag? Je gaat het meemaken uh, vorige week natuurlijk. Een geweldige actie. We hebben we maar, maar liefst drie mensen blij mogen maken met de nieuwe Beach Club Vroeger CD. En ja... Die mailtjes, de hele mailbox uh, stramden over. Daar ben jij nog druk mee bezig geweest, hè? Met die surfer. Uh, ik ben inderdaad nog steeds aan het kijken en ik ga zo meteen even lekker de kelder in duiken om even wat dingen bij elkaar te zoeken. Om sowieso een nieuwe... Uh, ja, iets nieuws kunnen verzinnen mocht uh, de telefoonlijn eruit liggen. Ja, ja. Daar ben ik nou weer druk mee bezig. Ja, vorige week, wel de actie... En ja, ook de telefoonlijn heeft het begrepen door al het bel- en, ja, en sms-verkeer. Klopt, alleen vorige week hadden we met de uitzending van de DTM natuurlijk een hele mooie perfecte oplossing. En nou gewoon kijken of we het toch kunnen aanpassen. Oké, okay, nou ja, jij gaat de techniek doen. Helemaal leuk, helemaal aardig vanavond. Ik zorg vanavond voor de lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Pharrell Williams en Uffie at SUV in de Arman van de Helden Club, Mix. Dit is Zie Je Tot aan 12 uur. De grootste dansplaten, het heden, verleden en vooral de toekomst. Stay tuned. Hij is uh, dus ondertussen al een tijdje uit. Maar ja, hij blijft het lekker doen op de dansvloer. En vandaar dat wij hem ook draaien, natuurlijk. Hierbij zie je het op jou, zie je hem zandvoort. En ik krijg mailtjes van. Wie hebben we nou vorige week die Beach Club vroeger CD gewonnen? Nou ja, we hadden Ferdinand, we hadden. Anouk en we hadden Dirk. Allemaal hartelijk gefeliciteerd, natuurlijk, met jullie CD's. En ja, vanavond helaas uh, geen actie voor CD's. Maar niet getreurd, we hebben wel een hoop lekkere muziek. En ja, als je dat opneemt. op je cassettebandje. Hey Pascal, ken je er nog een cassettebandje? Ik uh, stam geloof ik nog een beetje uit uit die periode, jongen. Ja, zo zie je er ook uit hoor. Oké, okay, bedankt voor je ja, bij bijdrage. Hey. Hey. Nee, hey, cassettebandjes, ja, goede oude tijd. Maar we hebben tegenwoordig ook uh, op internet op de CFM-website www.cfmsantwoord.nl. Alle oude uitzendingen van alle programma's waaronder zie je het. Dus dan moet je eventjes kijken naar de laatste drie uurtjes op de vrijdagavond. En dan kun je ons nog een keer horen. Echt wel. Dacht ik ook. Hé, hey, maar nu we het er toch over hebben. Ik heb een heel lekker nieuwtje. Madhouse. Wel bekend van DJ Jean natuurlijk. En Hour Power presents Love Power. The more you love yourself, the more you can share with others. Love yourself first, love life and live with love you. Ongelooflijk, wat een tekst. Love is a knowledge. You are lost simply because you are the way you are. En dan komt het. De maandelijkse medhouse die elke eerste vrijdagavond van de maand in Panama plaatsvindt. Is niet meer uit het Amsterdamse nachtleven weg te denken. De avond is heel hard op weg om de gezellige en meest complete vrijdagavond van Nederland te worden... met regelmatig spe special editions... als de onvergetelijke IT-reunie... en de Leaders of the New School Edition... blijf ons keer op keer verrassen met de spannende programmering. De ene keer een stapje terug in de tijd. Nostalgie is tenslotte altijd leuk. Dan weer inspelen op wat er op dit moment plaatsvindt in de dancing. Maar zoals gezegd, altijd weer is er die topsfeer. Zoals hierboven al aangegeven worden regelmatig uitstapjes, de dus zogenaamde special editions... ...in de vorm van bijvoorbeeld reunies of future soundsavonden gemaakt. En ook aankomende maand is dat weer het geval. Wat gaat er nou natuurlijk gebeuren? of Power samen met clubs als de It en Roxy... ...was Howard Power in de jaren negentig één van de toonaangevenden in Amsterdam. Van heinde en verre kwamen bezoekers naar de SG om daar te feesten. Vaak extravagant gekleed omdat ze anders de kans liepen niet binnen te komen... Ook vele nationale en internationale sterren frequenteerden deze clubnacht. In de hoogtijdagen van de housebundel. DJ's zoals Jean, Dimitri, Marcelo, Erki, Mark van Dalen, Scott Mac, Jurgen, Eric Noan en Peran hun krachten met een Malaya, Malayera om aan de ultieme partysfeer te creëren. Behalve met de beste muziek van de beste DJ's, prassen Hour Power bezoekers ook met Candy Girls, Sexy Danseressen, fruit, champagne en decoratie. Malayeri besloot vorig jaar zijn concept nieuw leven in te blazen. De ooit zo trendzettende zien is in Amsterdam. Uh, bloed langzaam dood, volgens de organisatie. Uh, voor mensen die tien jaar geleden veel uitgingen, is er weinig meer te doen in Amsterdam. Ik wil dat iedereen weer veilig en in stijl kan uitgaan. Ja, en dat is natuurlijk altijd goed. Dus het gaat weer komen. Hour of Power in Club Panama. Met DJ Jean en Vandy. Wanneer? Vrijdag 3 september. Zorg dat je erbij bent. Want DJ Jean is altijd de moeite waard. Geloof mij. Wat hebben we voor je klaarstaan? Wat dacht je van deze? Tom Boxer, featuring Antonia. Met Morena. Lekker. Ja, je mag het toch best wel een, een nasomeritje noemen? En ja, als ik naar buiten kijk, dan verlangen we alweer terug naar de mooie dagen die we begin van het jaar eigenlijk hebben gehad. Dit is het, op jouw C-Vents Antwoord. Mijn naam is DJJK. The 106.9 in Amsterdam, want Hartje Amsterdam is een nieuwe clubrijker. In het historische pand waar ooit het theater en later discotheek Bios Huisden opent Boom Chicago, een weekendclub. Dit is de plek waar DJ Pear zijn gloednieuwe clubnacht start. Op 28 augustus is de kick-off met Resident Pear en Michel de Heij te gast. De Amerikaanse theatermakers van Boom Chicago hebben het lumineuze idee gekregen om de nachten in het weekend in te gaan vullen. ...als clubavonden. Een gouden set van dit pand is gemaakt voor een dampende clubnacht. Vanaf eind augustus staan er wekelijks clubavonden op het programma. DJ Per begint op zaterdag 28 augustus met zijn tweemaandelijkse avond. Voor de eerste editie nodig hij Mi Michel de Heij uit. Samen met Michel gaat hij de volledige avond invullen. Michel is iemand die al jarenlang aan de Nederlandse top meedraait. Ooit organiseerde hij de legendarische futureavonden in de Rotterdamse Nightown... Tegenwoordig reist hij de wereld over, heeft hij een residentie in de Privilege op Ibiza... en is hij headliner op veel Nederlandse festivals. Als een van de weinigen uit de eerste lichting Nederlandse DJ's is Michel nog erg actief... en weet hij nog immer te vernieuwen. DJ Per vierde in 2009 zijn jubileum met 25 jaar feest te geven en bijna 30 jaar draaien. Dit jaar staan er enkele grote Earth-events op de kalender en voelt Per zich beter dan ooit... Dit bleek afgelopen vrijdag maar weer in de Studio 80. Waar hij in een lange zet de Studio 80 totaal op zijn kop zette. De avond in de boom start om 11 uur. En duurt tot 4 uur s'nacht. Volgende edities staan in de boeken op 16 oktober en op 18 december. Zorg dat je erbij bent. En wil je meer info, ga dan eventjes naar www.earthlink.nl En tussen Earth en Link eventjes gewoon een streepje zetten. Dan gaat hij het zeker doen. Een plaat die je al in mijn zitten hebt gehoord. Bob Sinclair. Rainbow of Love. Een ontzettend leuke videoclip zit erbij. En welke simpel zit er toch in? Dit is jouw C.F.M. Tot aan 12 uur. DJ, die DJ Dion goede hier. Goedenavond. Hallo, hallo, hallo. Hey, ja, ik heb vandaag de nieuwtjes meegenomen. Heb jij vanavond de feestjes meegenomen voor de ja, party? Ja, ja, die heb ik weer bij me voor de, ja. dit weekend. Ja, Ik zag je al zo moeilijk lopen met een uh, zware tas met alle flyers. Ja, en cd's. Ik heb ook mijn cd's. Er gaat ook wat uh, kilo's uh, in zitten. Ja, zit er nog wat leuks uh, tussen deze week? Ja, nou, iets minder dan normaal, maar... Uh... Ik heb wel wat nieuwtjes. Geen uh, extreme bootlegs uh, die nog wel eens uh, worden weggegeven via Twitter? Nee, dat... Deze uh, week niet, hè? Nee, dat viel wel erg mee. Dat was een rustig week. Ik denk dat die DJ's ook even een, uh, ook af en toe een time-out nemen. Ja, dus, of ze houden het voor hunzelf. Maar ja, hey, jouw naam is DJ Dion Sydney. En dan heb ik een nieuwtje. My name is Germanology. Pato Gonzalez en Ricky Rivaro. Hey, dat is de, de tweede My Name Party. Het was eerst uh, Sydney Samson en uh, Afrojack. Heel goed. De opening van de eerste My Name in Panama was er één voor in de historie of houseboeken. Met een uitzinnige Afrojack en Sydney Samson stonden de mensen geen minuut stil. De houseklappers volgden elkaar in hoog tempo op en hierdoor was er voor de bezoekers amper tijd om op adem te komen. Op zaterdag 11 september staat deel 2 op het programma. En zoals je van een vervolg verwachten, gaat deze altijd nog een stapje, een stapje verder dan zijn voorganger. Get ready to go down and dirty. at my name is Shermanology, Fato González en Ricky Rivaro. Als ik even mag onderbreken, Shermanology is, is toch een, vo een vocalistische groep, weet je. Andy en and Dorothy Sherman. Of zij doen ze ook... Uh... Ze doen Disj van alles. Dus ook Disjockey gewoon. Ja, ze, ze draaien ook gewoon. Oké, okay, dat wist ik niet. Ik dacht dat ze alleen maar vocaal deden. Nou, nee, oh. ze, ze doen van Want alles. Eerst jongen. gingen ze samen met Fedderle Grand of andere Andy en and Dorothy Sherman met die 3 uh, Minutes to Explain. Oké, okay, nou ja, even verder gaan met het bericht. Mijn name is. Tijdens deze clubavond staan er in iedere editie twee top DJ's centraal in Panama. Naast een goede lijnen moet er ook een stuk beleving met een feest zijn. En dat is precies wat tijdens My Name is ook biedt... ook biedt aan zijn bezoekers. Elke editie worden de bezoekers verrast door enkele nieuwe tracks van de DJ's. Of worden er goodies uitgedeeld, Zoals demo cd's, t-shirts en meer. Naast Shermanology, Vato Gonzalez, featuring MC Chen en Ricky Rivaro. Wordt de lijnen verder aangevuld met Leroy Styles. De man die house op de Leroy Style brengt. En Charity Jade. Geen houwstijl is haar te veel. Grof geweld in de studio van Panama met Benjamin Rich en Urban Dinero. Nick Memphis, Lennox Frederik en MC Rich. Deze residents van mijn Name is beschikken over alle ingrediënten om van, om van de studio van Panama compleet gek te maken. Voorverkooptickets. De online voorverkooptickets zijn slechts 10 euro exclusief fee en te verkrijgen via WP. Panama.nl of www.cdance.nl. De dus fysieke kaartjes zijn verkrijgbaar via alle Free Record Shops... ...en alle primaire Shops in Nederland. Aan de deur kun je ook nog kaarten kopen. Er zullen een ruim aantal tickets beschikbaar zijn aan de deur... ...tenzij het feest natuurlijk op de avond zelf is uitverkocht. Wil je dit evenement niet missen... ...dan raden wij jou aan om je kaartjes in de voorverkoop te halen... ...en de teleurstelling aan de deur te voorkomen. En je weet het, door is more... Wil je een VIP-arrangement? Kijk dan eventjes op de site. Dan kun je ook geheel in stijl naar dit evenement. En Dennis... zou ik maar wel ervoor een douche nemen. En dat brengt ons bij de volgende plaat. Ken je Felix de Housecat nog? Ja, ja, ja. Je hebt ja, ja. een sensation uh, zien draaien. En wat vond je van de silverscreen shower scene? Ken ik niet. Ken je niet? Deze klassieke... maar dan... in een nieuw jasje... Swivel hips! Die flikt het hem. Ik zal niet langer doorheen platen. Schuif de stoelen, tafels, alles aan de kant voor deze plaat. Je praat er nog veel. Sorry. Shakes the tambourine, nicotine from silver screen. from silver screen Ken je Sven Groeneveld nog? Huh? nog? Tuurlijk ken ik Sven Groeneveld. Hoe is het hey. met hem? Hoe is het met hem? Geen idee. Ik heb in geen tijden gesproken natuurlijk, omdat hij hij is voor... Hij heeft ook met uh... hij heeft ja. ook met ja. meegedaan. En dit was toch wel zijn favoriete plaat. Hij ging altijd op de tafel dansen. Verder in de details. We zwaren weer. Hey. Hey, ik zie dat jij uh, je Twitter-page erbij hebt gepakt. Ja, ja, ja, ja. Wat is er allemaal deze week gebeurd? Nou, deze week, wat zijn ze nu allemaal aan het doen? Ja, we gaan eventjes de live-update erbij halen gelijk. Uh, Antoine, het neefje van Steve Angelo. Die uh, is uh, helemaal uh, in de ban van uh, de nieuwe plaats van Pendulum, The Island. Dat is echt, zoals hij het zegt, waarschijnlijk een van de beste tracks dit jaar ooit gedaan voor hem. Oké, okay. nou, dat zegt Nicky... nog wel wat. Heb jij hem ook al? Die Island, ik heb daar de Chesto remix van. Die kan heel misschien uh, in mijn set voorbij komen. Oké. Okay. Uh, Nicky Romero, vanavond live bij Chesto's Club Live. Tussen 10 en 12, 15 Minutes of Fame. Even kijken. Uh, we hebben Chocolate Puma, Choc. die is in de Phoenix Radio Studio. Dus daar zullen ze ongetwijfeld ook wel een setje gaan draaien. Ja, ja. Wat hebben we nog meer? Tristan Garner. Je gaat even een uh, lekker sushi uh, met eten met zijn vrouw. Ja. En hey. Biggie Bigovic, heb je daar nog wat van over gehoord? Nou, dat, uh, hij is net klaar met de Indonesië. Zo, zo. dat is dus, uh, een eentje vliegen. Ik ben er zelf geweest. Dus, ja, dan. jij weet er al. Je hebt me nog een hele leuke kaart uh, van de cultuur uh, gestuurd. Hè? Ja, rijke cultuur daar zo. En hij is, je... ja? Ja, hij is druk met zijn uh, recordbox. Uh, ofwel, gewoon zijn platenmap eventjes doorbladeren, denk ik. Giesto heeft twee uur aan Nederlandse interviews gegaan... over zijn rol in het nieuwe komende spel DJ Hero 2. Ja, want daar gaat hij een aantal nummers voor maken, toch? Nou, hij gaat er geen nummers voor maken. Zijn, ja, zijn platen worden gebruikt. Net als in DJ Hero 1 werd uh, Elements of Life uh, gebruikt van hem. Oké, okay, ik dacht dat er nog meer platen van hem uh, ja, erin kan zijn best ik heb komen. Het, ik heb het niet echt gevolgd. Nou ja, wel leuk. Nou, uh, bingo players gaan in uh, Belgrado... Uh, ook uh, wat uh, eten. Die gaan van een uh, paar Serbische specialiteiten proberen. David Tort. Agora. Oh, de nieuwe plaats van Thomas Gold. Agora. Het schijnt uh, heel erg in de smaak te zijn bij uh, David Tort. Oké. Okay. Even kijken. Nou, Arno Kost zegt iets in het Frans. Nou, mijn Frans is een beetje... Uh, ja, niet zo goed. Roestig. Uh, nou, het is alleen bij jou opzicht. Uh, Die uh, Arno Kost luistert nu naar uh, No Speak Americano. Dus... Uh, ja, oké. Okay. En uh, DJ Roger Sanchez, die is helemaal gek van een remix uh, van uh, This One Republic. En ja, er komt nog eens een keer een dag dat hij gaat springen op Maroon 5. Nou, ik vind Maroon 5 niet eens zo slecht hoor. Nee, ik ook niet. Uh... Antoine is nu uh, in Amsterdam met uh, Max van Gally en Tiesto. Oh, Tiesto gaat ze een uh, rondleiding geven. Oh, nou, dat is toch helemaal gaaf? Ja, wat is daar te zien? vraagt hij. Nou, daar nou, weten wij wel uh, een heel verhaal voor. Oké. Okay. Hey, Proc en Fitch. Die, uh, die, uh, die hopen op een uh, mooi weekend uh, in uh, Engeland. voordat ze uh, naar Australië gaan. Dus daar gaan ja. ze waarschijnlijk ook wel eventjes een tour uh, DJ, DJ Quinton. Morgen Mysteryland. Hij uh, treedt op op de ex Star Stage van 2 tot kwart over 3. Hoop, hij hoopt voor een uh, regeloze dag. Oké. Okay. En uh, Koen Groeneveld. Als je nog promo's uh, naar hem toe wil sturen... dan kun je naar www.koengroeneveld.com uh, sturen. Ja, ja. Demos kun je er ook allemaal bij kwijt. Kijk gewoon eventjes op de Twitter van Koen Groeneveld. Ja. Quintino heeft een uh, nieuwe release. Fire met uh, de Party Squad. In een remix van uh, DJ Rehab. En, uh, die heb ik toevallig. Maar, en die komt hier je straks voorbij? Nee, want ik zal je zeggen, als je hem luistert... Hij heeft ook een bootleg van uh, No Getting Over gemaakt van uh, David Guetta. Ja? Als je ze naast elkaar zet, is het exact dezelfde plaat. Alleen, die van David Guetta is een bootleg. En nu heeft hij, er, uh, heeft hij hetzelfde deuntje heb hij weer gebruikt in de remix voor, uh, voor de... Voor zijn nieuwe plaat. Voor Quintino ja. remix. Beetje, beetje jammer. Ja, ja, ik vind het zonde. Tot zover eigenlijk denk ik maar de tweet it or be it. Of oh, komt Swedi er nog een heenje? Swedish House Mafia heeft het over een derde hint. Is nu ergens op het internet te vinden. Dus ze zijn denk ik met een of andere hint spelletje bezig. Avicii is net geland in Amsterdam voor Mysteryland morgen. Dus Avicii is ook uh, op Mysteryland te vinden. Ja, en in Amsterdam. Het wordt druk hoor bij Mysteryland. We moeten maar even naar Amsterdam gaan. Gaan we ja. eventjes met de DJ's even wat drinken. Even eventjes leuk. Dennis! Dus en die, uh, oh, deze ik de allemaal... laatste nog eventjes. Ja. Even Armin van Buren just got the... hij heeft uh, net zijn eerste kopie van zijn nieuwe album binnengekregen. Hij is helemaal trots na twee jaar van, harde, van het harde werken. Hij ik... wordt, 10 september komt uh, zijn album uit, Mirage. Ik ben heel benieuwd. En je hoort vast en zeker hier een recensie hier bij Seat. Hé, hey, waar ik helemaal gek van word is deze plaats. Toch denk ik dat dit een nieuwe opvolger gaat worden van... We know speak Americano. En ja, Dennis. Dit is gewoon te vrolijk voor woorden. Esteban Calo versus Vincenzo Calera. En Luca Lento. Wat een mond vol, zeg. Dacht ik wel. Verkeerde, ja. Je hoort hem hier natuurlijk bezig. Bij jou zie je het zo meteen. De Party Guide. Deze plaat, met ik die vind... hele moeilijke naam. Ja, moeilijk. Moeilijk? Dan vind je hem net zo leuk als. Uh... We no, speak no Americano. Het is dezelfde zout. Nou, het, het, het, dat is heel makkelijk. We speak no Americano is zo grijs gedraaid. Die ben ik gewoon helemaal zat. Dus dit is weer, dit is weer wat nieuws. Dus dan vind ik het sowieso weer leuker. Hij wordt ook uh, helemaal geplugd door David Ketta. Dus. Ja, maar David Ketta, ja, ik vind het de meest overschatte DJ. Dus het interesseert me vrij weinig wat hij draait. Oké, okay, nou ja. Ik, vind het, het zal, want ik heb hem in interviews gezien. Uh, hele goede gozer. Maar ik vind hem heel erg overschat. Als ik zijn producties hoor, denk ik, nou, vergeleken met uh, opkomende talent, vind ik het een beetje. Uh, naar beneden is gaan. Oké, okay, nou ja. Maar ja, het is, het is zijn naam. Hij heeft zijn naam gewoon mee. Dus uh, ja, daarom is iedereen, zijn al zijn platen gewoon hits omdat de mensen me helemaal volgen. Als ik Dion niet erop plak, dan is het van... wat de fuck is dit voor rare plaat? Ja, als je eenmaal scoort, dan gaat het meestal als een ja. terrein. Maar ja, het zegt niks tegenwoordig. Maar ja, ik... Uh... Hey, ik ga naar de klok. Het is gewoon tien voor tien. Dat betekent dat we de... Tijd Poardicai's... vliegt ook als als ik erbij ben, hè? Uh, als het gezellig is. Ongelooflijk, ja. Hey Pascal, ga jij nog wat doen uh, dit weekend? Ja, Pascal, ga jij nog wat doen dit weekend? Uh, ik ga je later aankomen op weekend wat doen. Ja? Ik ga je later op weekend wat doen. Je, je microfoon uh, die doet het niet helemaal lekker. Nee, het stekkertje is er ook uit, hoor. Dat, dat doet het een stuk uh, makkelijker. Ik kan ook aan het testen, snap dat dan? Daarvoor ja. trek ik die stekker eruit van de nou, microfoon. Je moet ook niet <laughs> altijd aan die stekkertjes trekken, jij. Nee, nou ja. Dat weet ik, maar ja, daarvoor ben je technische dienst... om een stekkertje te trekken. Ja, maar je, je, nu hè? even niet. Gewoon nu je even niet doen. doen. Nee, hey, maar... Uh, ga... ja, nou, jij ik... hebt nog geen leuk feestje. Uh, nee, nou, nee. Ik nee heb je hebt heel nog geen leuk feestje. Een heb ik. Ja, maar jij hebt geen leuk feestje. Dus, Dennis... Jij nu de partykite. Dan, ja, dan gaan we even met de leuke feestjes ja. voor jou. Ja. Ja. De partykite. Ja, doe ik ook even. Doe ik ook even. Dennis. Ik begin uh, op vrijdag in Club NL. Dat is een in hele trendy club. Oh ja? Ja, ja uh, dat weet jij weer. In Amsterdam, voor de mensen die het niet weten. Prijs is 5 euro. Het feest heet trouwens Body Condition Summer Edition. Hey, rijm. Hey, ja. Helemaal leuk. Dresscode chic en sporty. Muziekstijl is sporty house en techno, dus uh, denk maar aan uh, Call of Me en Jim uh, ah, de... gym, Tonic van Fox Clare. Uh, ik weet het niet. Uh... niet of dat er voorbij gaat komen, maar ja, wie gaat het draaien? Even kijken, Lynn en Steve Mamman. Oké, okay, nou wil je meer weten, ga dan even naar www.bodycondition.nl Body-condition.nl Body Oh ja, altijd weer dat. <lacht> We gaan door met het volgende feest. We gaan naar zaterdag. Nou, <lacht> <laughs> de afterparty van Mystery Lad, Street Rebels in Club Home, Amsterdam. Even kijken, prijs is 7,50 euro aan de deur, 10 euro door is more, zoals Jeroen dat altijd zo mooi zegt. Voorverkoop bij ticketscript.nl, Muziekstijl urban, eclectic en house. En de line-up is Dominic Richardson uit Engeland, Danny Dior, Jack Stereo, Mike Bendorf en Juvenaes. En wil je wat meer weten? www.clubevent.nl Zonder streep Dan gaan we naar de, naar de vriend van de show. Framebusters. Even kijken. Het is van 11 tot 5. In Amsterdam. In de Escape. Voor de mensen die dat nog niet wisten. prijs is 15 euro voorverkoop bij plogic.nl. Voor meer informatie. Escape.nl En uh, een goede line-up trouwens. Roog. zo, House Housequake uh, lid. Raimundo. En MC Dan Stesso en Ruby Wax. Wordt dus een leuke avond in Club Escape. Dan gaan we naar Exit. Exit. Dat is wel leuk. Club Air. Uh, Dance Department On Air in Club Air Amsterdam. Organisatie Radio 538. Uh, het is vanaf 11 uur. Prijs is 12,50. Voorverkoop ook bij paylogic.nl. Line-up is Aaron Friedman. Erici, e, de andere helft van Housequake. En Philip Young. Nee. Hey, de, dat vind ik dan wel weer grappig. Eric E. en Philip Young, die stonden bij het afgelopen Republieksfeest back-to-back -back te draaien. Oh, Is dat uh, Wordt weer word dat een nieuwe housequake? Ja, misschien wordt het wel een nieuwe lid, weet je, met z'n drieën net. als de Swedish House Mafia. Ja, nou, je, je kan het zomaar meegaan maken. Zorg dus dat je er dan bij bent in Club yeah. R. Ja. Hebben we nog meer feesten? Ja, ik ga gewoon door. N nog een afterparty van Mysteryland in Studio 80. Dat is ook op zaterdag in Amsterdam. Van 11 tot 5, Prijs is 12 euro aan de deur, 15 euro. in ticketscript. Ben je moe, Jeroen? Nee hoor, ik... Uh... Praat ik zo vermoeiend? Uh, Line-up is Guy Gerber live. Zal een drumstel zijn. Mirko Loco, Ernesto Ferreira. En, en er wordt nog aangekondigd. Voor meer informatie www.studio80.nl. met streep. We gaan. Ja, uh, hebben we nog meer feesten? Ja, ja, nog meer! Zondag, zondag, oh, even... zondag. zondag is ook een vrijdag voor de meesten. Famous DJs in Bloomingdale in Bloemendaal en C. Prijs is 12,50 euro. Voor verkoop bij cdance.nl. Line-up is Lucian Ford, Scott, Leroy Styles, Daniel Bofi en Roy Rox. Heb je ook tijd niks van gehoord, die twee? Nou, ze staan regelmatig in Bloemingdeel hoor. Ja, nou ja, ik vind uh, hun producties vind ik heel goed. Oké, okay, ja. Michael Mendoza en One Too Many en MC Roga. Voor meer informatie, famousdj's.nl. En dan, dat was het. Dat was hem, ja, de partyguide. Ja, ik ga zo snel af en toe uh, de week niet meer. Oh, wacht, ik heb er nog eentje. Want Sneakers uh, is toch uh, goed in trek bij ons altijd. Dacht ik wel. De Nachtwinkel in Utrecht, bij de winkel van Sinkel Van 11 tot 5. Sneakers Music prijs is 12,50 aan de deur, 15 euro. Voorverkoop easytickets.nl. Muziekstijl House and Electro. Line-up René Ames, Jamie Fnatic, Oliver Twist, Juri Donuts, ook een vriend van onze show. DJ Rocket, Sandro Silva, ook een opkomend talent. En Busy. Voor meer en... informatie sneakersmusic.nl. En dat is... Wel te verstaan op de zaterdag. Niet dat je op, ja, op zondag ja, ja. daar voor de deur staat. Nou, mocht, mocht, het niet, mocht ik niet duidelijk zijn, ga gewoon even naar djguides.nl. En daar vind je nog veel meer feesten. Maar wij hebben toch wel eventjes de leukste zo uitgezocht, dacht ik. Hé, hey. Jega, vriend van de show. We hebben wel veel vrienden, wij hè? van de show. Hè? Ja, het wordt tijd dat we Facebook, huis, weet wel wat moet voor je... pagina gaan doen. Ja, echt. Maar ja, je moet je vrienden ook onderhouden, hè. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, wij onderhouden ze allemaal met lekkere muziek, wat uit van deze? Johnson Jr. Wigglin. Je hoort meer natuurlijk op jouw c Zandvoort. Zandvoorts grootste grootse dansfloor met het eerste uur DJ JK zometeen. Hé, ik het even een keertje omdraaien. Even, even een switch. Damn, I love how you wiggle it, girl. Come to the club just to wiggle it, girl. You and your girls in your wiggling world. Move to the dance floor, your wiggling, girl. Looking at your booty, got my eyes on a swirl. Just because you can't stop wiggling, girl. You and your girls in your wiggling world. Makes me wanna do that wiggling, stop. girl.